9 uur. Gert Kluk met het NOS Journaal. In de Britse pers wordt gespeculeerd over een vertrek van premier May. Zekere elf ministers zouden van plan zijn om haar weg te sturen... en een interim premier aan te wijzen die de brexit moet regelen. Downing Street spreekt tegen dat May kan worden overgehaald te vertrekken. In Londen waren gisteren honderdduizenden betogers op de been... die tegen een brexit zijn. Zij dringen aan op een nieuw referendum. Drie van de vier motoren van het cruiseschip dat voor de Noorse kust stranden doen het weer, melden Noorse media. Het is de bedoeling dat twee sleepboten het schip helpen om de havenstad van Molde te bereiken, maar de wind en de deining maken het moeilijk om kabels vast te maken. Het cruiseschip Sky van Rederij Viking kwam gistermiddag met 1300 opvaren aan boord in de problemen toen tijdens een westerstorm drie motoren uitvielen.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 Zondagmorgen, 8 uur. Tijd voor 2 uur ZFM Klassiek. Samenstelling en presentatie, Ruud Janssen. Welkom terug bij ZFM Klassiek op deze mooie zondagmorgen. Het tweede uur, en we gaan dat tweede uur beginnen met het pianoconcert nummer 5 in S-Opus. 73, The Emperor, oftewel Das Kaiser Concert, zo heette het ook wel. Het tweede deel eruit heet Adagio con Pocomosso. en het is natuurlijk geschreven door Ludwig van Beethoven. Het Weens Symphony Orkest onder leiding van Robert Wagner voert het uit met als pianist Felicia Blumenthal. Ja, en helaas wordt dit stuk een beetje vreemd afgebroken, maar uh, dat komt omdat het uh, derde deel uh, automatisch doorloopt. Dat loopt in elkaar door en het uh, langzame deel eindigt hier gewoon van dit pianoconcert. Ik beloof u, in een van de komende uitzendingen zullen we het dus helemaal compleet uitzenden, het hele pianoconcert, want dat is zeer de moeite waard. We gaan uh, terug in de tijd en... Uh, Verder terug in de tijd, moet ik eigenlijk zeggen, naar Johan Pachelbel. En dat is een barok componiste. En van hem gaan we een stuk draaien dat ook uitermate bekend is. En waarvan je ook rustig kunt zeggen dat het model heeft gestaan voor een heleboel popzongs. Ik geef als voorbeeld uh, When a Man Loves a Woman. Ik geef als voorbeeld uh, Rain and Tears van Aphrodite's Child. En zo zijn er uh, vele stukken die model hebben gestaan, of die uh, geprofiteerd hebben van het uh, harmonieschema van het stuk wat wij nu gaan draaien. De Canon en Geek of Jig mag je ook zeggen. Uh, jig, dat was een soort dans en het, het eerste of Schotse jig is daar eigenlijk uh, wel van uh, uit voortgekomen. Goed, het gaat dus over de Canon en Gig in D majeur P37. En daaruit deel 1, de Canon. Het wordt uitgevoerd door een zeer beroemd kamermuziekensemble. Een prachtig orkest, ik ben er een groot fan van. En dat is de Academy of St. Martin in the Fields. En dat, wordt, uh, dat staat onder leiding van Sir Neville Mariner. Ja, u moet dat voor de gein maar eens uitproberen. Dat is een leuke huiskamervraag. Hoeveel liedjes kun je zingen op dit eh, bekende akkoordenschema, harmonieschema van Pachelbel? Wij zaten dat met z'n tweeën, Angela en ik, hier ook even uit te proberen. En we kwamen toch al gauw tot een liedje of uh, tien. Wat je er zo moeiteloos op neer kan zetten. Dat varieert van Aphrodite's Child tot Herman van Veen. Dus kan je nagaan. Uh, probeer het maar eens uit. Kunt u nagaan hoeveel liedjes hierop passen op de harmonieën die hier gebruikt worden. Maar goed, uh, daar gaan we niet te lang over door, want we gaan nu naar Frederik Chopin. En Chopin heeft veel mooie pianomuziek geschreven. En daar is het volgende stuk er ook weer een van. De Nocturne in S uh, majeur. En uh, Opus 9, nummer 2. En Nocturne is eigenlijk een beetje muziek voor de nacht. Hè? Dat u dat weet, Nocturne, dat en uh, het wordt uitgevoerd door uh, Luis Fernando Perez. En die speelt natuurlijk piano. Ja, en we gaan uh, wederom terug naar uh, Frankrijk, naar Camille Saint-Saëns. En dat was eigenlijk wel een humoristisch manneke. Want uh, hij heeft een, uh, een stuk geschreven om, vooral ook sommige van zijn, om met sommige van zijn collega-componisten behoorlijk de draak te steken. En dat was natuurlijk het carnaval der dieren, oftewel de carnaval des animaux. Het registratienummer hiervan is R125 en we gaan een prachtig stukje draaien uit, uh, dat carnaval der dieren, namelijk de zwaan. En uh, we gaan luisteren naar uh, Philippe Antremont, die speelt piano en ja hoor, daar is hij weer, yo Yoma Ma op de cello. Ja, mocht u uh, net wakker worden en de radio aanzetten en denken van, hé, hey, wat hoor ik nu? Ja, ZFM Klassiek zit uh, met ingang van vorige week op deze tijd. Zondagmorgen van 8 tot 10 en dat blijft lekker zo. Uh, kunt u wakker worden, ontbijtje nemen met mooie klassieke muziek. We gaan verder met uh, de kindertafreeltjes of kinderzenen, Opus 15, deel 7, de Toi me wij, moet ik eigenlijk zeggen. En dat is natuurlijk van Robert Schumann. Weer zo'n zo veel gehoord, prachtig stuk. Ivan Mor Moravec speelt het op de piano. Frans Schubert is de volgende componist die aan bod komt in deze ZFM Klassiek. Uh, we gaan luisteren naar de vier impromptu, oftewel de vier impromptussen. Opus 90 en uh, het catalogusnummer is D899. Uh, Frans Schubert schreef het, dat zei ik al. En het wordt uitgevoerd door Paul Lewis on Piano. Ja, en van die uh, uh, vier impromptus was dit natuurlijk nummer drie dat u hoorde. Het uh, stuk stond in G-majeur. We gaan uh, naar Georg Friedrich Hendel of George Frederick Hendel, zoals ze hem in Engeland noemden. Want u weet waarschijnlijk dat Hendel een groot deel van zijn leven in Engeland heeft doorgebracht. Um, van hem gaan we luisteren naar de suite in D- mineur. HWV437. Dat betekent HWV Hendels werken verzeichnis. En uit dat stuk gaan we luisteren naar deel 3, de Sarabande. Ook dat was weer een soort dans in die tijd. Het wordt uitgevoerd door wederom het uh, prachtige orkest The Academy of St. Martin in the Fields, onder leiding van hun bevlogen dirigent en ook een van de grootste dirigenten van dat orkest, Sir Neville Mariner. Ja, de Sarabande is eigenlijk een uh, oude Mexicaanse dans die uh, veel voorkomt, onder andere in veel suites uit de baroktijd. En nou, dat was dit dus duidelijk ook. Het stuk staat meestal in een heel langzaam tempo. Natuurlijk ook wel iets uh, bij voorstellen als je de kleding van de dames kent, dan ga je er niet een, een twist mee doen, dat gaat niet. En uh, het stuk stond meestal in een driedelige maatsoort, oftewel de drie tweede maat. En dat betekent het feit dat het in een twee maat staat, dat het ook vrij langzaam uh, gespeeld moet worden. Uh, klein informatiestukje, want als een stuk in een tweede maatsoort staat, drie tweede, dan betekent dat de halve noot één tel krijgt. Dus dat is meestal nogal langzaam. Goed, um, we blijven eventjes bij het uh, fantastische orkest de Academy of St. Martin in the Fields. Onder leiding van Sir Neville Mariner. Alleen nu gaan zij een stuk spelen van Edward Grieg, Noorse componist. Uh, die we natuurlijk ook heel goed kennen van de Pergund suite. Maar nu gaan we naar de Holberg suite luisteren en opus 40, deel 1, de prelude. En ik zei het al, het uitvoerende orkest is wederom de Academy of St. Martin in the Fields, onder leiding van Sir Neville Mariner. <fiel> Nou, dat uh, klassieke muziek uh, ook vaak genoeg in films voorkomt. Dat hebben we het eerste uur natuurlijk al gehoord met die Bolero. Gaan we nu weer een voorbeeld van horen. Want uh, de muziek die u nu gaat horen is de symfonie nummer no. 6 Pastorale Opus 68 van Ludwig van Beethoven. En uh, daaruit het eerste deel het Allegro ma non troppo. De muziek werd gebruikt in de... Uh, Walt Disney film Fantasia, waarin Mickey Mouse als uh, tovenaarsleerling uh, uh, acteert. Leopold Stokowski bewerkte het en het wordt uitgevoerd door het Disney Studio Orkest onder leiding van Irwin Kostal. En dan alweer het laatste stuk op deze mooie zondagmorgen uh, van ZFM Klassiek. En we gaan uh, als laatste luisteren naar het pianoconcert in A mineur opus 16 deel 2. En daaruit het Adagio. Componist van uh, dit prachtige stuk is Edward Grieg. We hadden hem al eerder. En uh, de pianiste die het gaat uitvoeren is Alice Sarah Ott. Of misschien mag ik het op het Engels zeggen. Alice Sarah Ott. Dat weet ik niet. Uh, maakt niet uit. Ze speelt in ieder geval wel piano. En ze doet dat samen met het Bayers Radio Symphony Orkest. Onder leiding van esa Pekka Salonen. Zou dat een vin zijn? Ik hoop dat u een beetje genoten heeft van onze keuze voor deze zondagmorgen. Volgende week zijn we er. Natuurlijk weer van 8 tot 10 op de zondagmorgen. Hartelijk dank voor het luisteren en nog een hele fijne zondag.